In de Italiaanse voetbalcompetitie is AC Milan voor het eerst in zeven jaar weer kampioen geworden. De club speelde met 0-0 gelijk tegen AS Roma en sleepte daarmee de achttiende landstitel in de Serie A in de wacht. Bij Milan spelen de Nederlanders Seedorf, Emanuelsson en Van Bommel. Seedorf, die bij verschillende clubs al veel prijzen won en vorige week nog werd geridderd, was in 2004 ook bij het vorige kampioenschap van Milan. Het weer droog en een graad of veertien. Overdag opnieuw zonnig en warm, met in een groot deel van het land 25 graden of meer. In de middag neemt de bewolking en de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten toe. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. Nog steeds hebben we het over vrijheid. Vrijheid binnen een relatie. Vrijheid met je lijf. Vrijheid met je lichaam. Vrijheid in je seksualiteit. Alles is vrij vannacht hier bij Lust. En ik wil nog één keer overschakelen naar mijn goede vrienden in Boyd's Bar. Die ook de vrijheid nemen om geen blad voor de tong te nemen. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Maar we gaan gewoon even luisteren naar wat zij daar te zeggen hebben. Als ik alleen ben, ben ik altijd op mijn allervrijst volgens ja. mij. En zo wil ik ook niet dat anderen me zien. <laughs> <laughs> nee, maar, nou, Ik, ik voel me niet altijd vrij, maar dat heeft natuurlijk nee. ook te maken met mijn uh, homoseksualiteit. Nee. Nee, ja, nee, maar als, als homo in, in, in Amsterdam, we zijn natuurlijk een hele tolerante uh, hoofdstad. Maar ik, zin ik, zin. Ik, hou, ik hou er wel altijd rekening mee. Ja? Omdat, ja. ja. ja, ja. Zeker. Maar ik ben ik me altijd bewust van vind mijn... dat dat ook moeten doen. Ik hou er gewoon niet van als mensen ook in het openbaar gelopen bekken. Oh, ik zo. wel. Ja, ja, maar ben ja, daarvoor? <laughs> ja, maar je hebt dat hoor. Met handjes vasthouden en zo. Ja. En, en, en elkaar vasthouden. Ja. Kan je ook al heel veel reacties veroorzaken. Terwijl als was ja. dat doen, dan ja. kijkt er niemand naar om. Dus, ik, dus als de vraag hoe vrij voel je je? Ik voel me niet altijd vrij. Nee. Tenzij ik in een omgeving ben bij vrienden uh, weet ik veel. Ja. Maar daar, daar, daar maar ben ik me niet zo bewust. Maar zodra ik buiten ben en mijn partner staat een arm om mij, me dan merk ik direct dat ik heel even toch een soort ja. van. hé, hey, nou, uh, even kijken. Ah, nee, ja. Ja. Even en het op, lijkt hè. me ook, als ik een leuk meisje zie, dan ja. kan ik daarop afstappen. En het enige wat ik al is dat ze of een vriendje heeft of geen interesse heeft. Maar het is toch wel altijd man en vrouw. En het lijkt me als ja. jongen lijkt me dat zo, of als, als lesbienne lijkt me dat zoveel lastiger. Want je hebt nog die extra buffer van. Is wel is, is, uh, wel. Is, uh, heb ik het goed ingeschat? Ja. Anders kan je reactie ook heel zijn. Hebben we, daar hebben wij natuurlijk de Kedar. Ja, ja. En ja. tegenwoordig ook de grinder. De, <laughs> de Grindr? Oh nee. Oh, Eva. Oh, ik ben niet op de hoogte. Oh, oh. Spuiten, slikken, afleefing 4. Oh, okay. Goed, even uitleggen. Want Eva is natuurlijk niet de enige die niet op de hoogte is. De Grindr is een app voor de iPhone waar je als homoseksuele man op kan checken wie er nog meer homoseksueel is en wie er zin heeft in een avontuurtje. Voor wie dat zou willen weten en of gebruiken, bij deze The Grinder. Binnenkort ook voor hetero's en lesbiennes. Dus dat is goed nieuws voor onze producer Anne. Anne, je glimlacht naar me. Goed, we hebben het over vrijheid. Um, je hoort net het, voorbij, het verhaal voorbij ook komen van, uh, van Edwin... die zich niet altijd even vrij voelt vanwege zijn seksuele geaardheid... Heb je daar ervaring mee zelf? Of ben jij juist zo iemand die vindt... dat Edwin zich ook helemaal niet vrij mag voelen? Omdat hij uh, homoseksueel is. Ik hoor het heel graag van je 0800 1121. Mail ook lust. Het bnn.nl. Moet ik even kijken. Straks heb ik nog een interessant fragment... voor je klaarstaan van Hans Teeuwe... waarin de vrijheid van meningsuiting... Uh, ja, dat begrip wordt, uh, wordt een beetje opgerekt. Moet je zelf maar zeggen wat je ervan vindt. Dat heb ik nog voor je klaarstaan. En ik ga nog even bellen met Wil Berghuis, onze seksoloog. Omdat er wat vragen voor haar binnenkomen. Maar ik heb ook uh, goed, uh, hele fijne muziek voor je klaarstaan. Hello again. Luister maar. Hello again. I know it's been a long time coming. Vrijheid is een onderwerp van alle leeftijden, voor alle mensen. Eigenlijk is het een aangelegenheid waar iedereen iets over kan en vaak ook wil zeggen. En hetzelfde geldt voor vrijheid binnen een relatie. En ik ben blij dat er zo ontzettend veel gebeld wordt. En ik heb een ontzettend leuke beller aan, daar met een hele sexy stem. Kwami, goedenacht. Goedenacht. Sir. Ik uh, ben ontzettend benieuwd. Vrijheid binnen relaties. Daar heb jij uh, ja. iets over te vertellen. Ja, nou, um, vrijheid binnen een relatie vind ik uh, een van de belangrijkste dingen ook wel. Um, ik heb nu al vijf jaar een relatie. Of ik zit al vijf jaar in een relatie. Ja. En um, nou, daarvoor ook al wat relaties gehad. En dan merk je toch dat vrijheid uh, heel erg belangrijk is um, in de zin van, elkaar um, uh, ja, de vrijheid gunnen om uh, je ambities en dergelijke te volgen. Om je dromen te volgen, om je eigen ja, leven inderdaad. te leiden. ja. Ik bedoel, je gaat een relatie in, uh, daarvoor heb je je eigen leventje, je eigen vrienden, noem maar op. En het, ik vind het zelf heel erg belangrijk om een partner idem om Dito, om dus uh, die contacten die je hebt, of de dingen die je hebt opgebouwd, gewoon daar verder mee te kunnen gaan. Dus ja. dat het niet zo je... is uh, dat je leven eigenlijk stopt vanaf het moment dat je je grote liefde tegenkomt. Dat moet dus niet ja. zo zijn mijn idee gewoon samen dus uh, je eigen dromen navolgen. Je gaat een relatie in en op deze eerste dan. je bent samen, maar je moet ook wel gewoon de vrijheid hebben om je eigen ding te kunnen doen. En dat, dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En uh, ja. als ik dan kijk naar een vrienden om me heen die dan uh, eenmaal een relatie starten en dan ineens iedereen droppen, dat... dat... Ja, daar kan ik heel slecht tegen. Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb een vriendin, en dat is echt een grappig mens. Hele, een hele pittige tante. En die, die heeft echt het idee, die zegt... ik snap niet waarom mijn vriend uh, met zijn vrienden uit moet... of met zijn vrienden naar de bios moet. Nu dat wij elkaar kennen, hoeft dat niet meer. En ik zeg heel vaak tegen haar... lieve schat, jullie zijn allebei dertig. Jullie hebben gewoon, ja. voordat jullie elkaar kenden een leven gehad. Maar zij is ervan overtuigd. Zij zegt, nee, wij ontmoeten elkaar. Wij moeten nu elkaars alles zijn. Anders is het geen echte liefde. Anders is het geen echte relatie. Ik denk ah. dat zij ook zit te luisteren. Want ik heb tegen haar gezegd, nou, als ik jou was, zou ik even meeluisteren vandaag. <laughs> Wat kan jij als um, welbespraakte man... met een duidelijke mening over dit onderwerp tegen haar zeggen? Um, mijn advies is er daar even goed over na te denken. Om um, de lange termijn... Denk ik dat dat een hele negatieve uitwerking kan hebben, of verwerking kan hebben. Als je in een relatie zit en je zit constant met elkaar opgekropt, dat zie je wel eens met wat oudere stelletjes die dan op een gegeven moment niks meer tegen elkaar te melden hebben. Wat ook... oh, van, die, van die mensen in een restaurant die maar een beetje zo voor zich uitstaren. Ik en je denkt, oh jullie hebben niks meer over te kletsen. Ja, ja. ja. Nee, dus ik. Uh, een beetje spannend zien te houden. Weet je. Je, je, je, je kan niet van iemand verwachten dat diegene het voor die 7 zijn of haar leven aan jou rijdt. Je zit dan wel in een relatie, maar je moet ook wel gewoon zo nu nog eventjes met vrienden afspreken. En je moet ook wel gewoon je eigen ding blijven doen, want anders leef je niet meer voor jezelf, maar voor een ander. En dat, dat werkt niet altijd. Als je samen bent en je doet leuke dingen. Maar daarnaast ook nog eens je eigen ambities uh, nastreven. Dus voor mij is dat een ideale manier om een relatie in uh, um, stand goed, uh, te houden, goed in stand zeg maar. te houden. Ja. Het, uh, het klinkt mij ontzettend logisch en ook mooi in de oren. Je zou wensen dat, mm. dat ja. iedereen is overdag. Maar ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die dit compleet anders zien. Die mensen wil ik vragen van uh, bel 0800... Ja. 1121, uh, om te reageren op jouw Nocht 1121. Laatste vraag. Ja. Want jij hebt een fantastische, fantastische theorie. Zo zie jij het. Even naar de praktijk. Mm -hmm. Hoe vrij laat jij je vriendin? Bijvoorbeeld, um, kan en mag zij alles doen waar ze zin in heeft? Mag ze alles ja. zeggen? Mag ze alles doen? Of ben je, nou. zit er ook een wat strengere kant aan jou waarvan je denkt: nou goed, nou. Je laat laten elkaar vrij, maar dit dan liever toch niet? Nou, dat zijn natuurlijk uh, de, de, Althans, ik ben heel erg uh, van gewoon doen en laten wat je wilt, zolang je de ander maar niet meeschaat. gaat. Dus nu en dan gaan we dan samen doen leuke dingetjes, en, uh, ze is heel druk en ik heb het ook wel druk. Uh, zij, gaat vaak, vaak, zij gaat heel vaak al, uh, op stap met vriendinnetjes en ik ga ook wel eens op stap met mijn vrienden. Ja? Dus we laten elkaar heel erg ons eigen leventje leiden, maar als we dan bij elkaar komen dan is het allemaal koekenij. Maar uh, ja, uh, um, de standaard dingen waar ik dan zelf... Ja, je gaat niet als je in een relatie zit met iemand anders... Uh, uh, uh, of dat is iets. Je bedoelt, je gaat niet vreemd? Je gaat niet vreemd. Nee, vanaf wanneer ga je vreemd? Is dat bij zoenen of is dat echt pas bij seks? Ja, nou, ik vind zoenen... Uh, dat, dat is niet, ja... Eerlijk zeggen. Ik vind zoenen vind ik al een beetje... Vreemd gaan. Daar, daar krijg ik een beetje een nagevoel bij. Snap ik, snap ik. Dus de grens ligt... Je laat elkaar vrij, maar je hebt respect voor elkaar. En de grens ligt wel uh, in een relatie bij... Uh, de grens zit hem wel bij zoenen. Niet met andere mensen ja. zoenen. Nou, vind ik, vind ik redelijk. Ik zou het ook niet heel leuk vinden als mijn vriend... Uh, staat te tongen en te tongen maar met, uh, met iemand anders in de kroeg. Ik kan me wel voorstellen dat het wel eens gebeurt, per ongeluk. En als iemand er dan eerlijk over is dan denk ik, nou, door de vingers zien. Maar ik zou het niet zo leuk vinden als mijn vriend elke zaterdagavond... in de bubbels iemand anders amandelen onderzoekt. Zou ik niet zo leuk vinden. Nee, ik, ik, ik zou het uh, voor mijn vriendin ook niet echt leuk vinden. Maar andersom ook niet. En ik denk dat een mensen dat ook niet echt willen. Dus... Nee. Nou, ben jij nou wel iemand die lekker thuis aan het luisteren is... of in de auto die denkt, nou, dat zoenen, dat is geen enkel probleem. En uh, je moet elkaar ook qua seks lekker vrij laten, dat kan. Bel dan even 0800 1121. Dan hoor ik graag jouw kant van het verhaal. Hoe werkt dat dan? En uh, leg mij dan uit waarom Soen eigenlijk helemaal niet zo'n big crime is. Kwami, dank voor het bellen. Goeienacht. Ja, jij ook. En, ja, en blijf lekker luisteren. Dankjewel. Sowieso. Doei. En, seks. en Hans Teeuwen, want ik heb een fragmentje klaarstaan... Um, dat Hans Teeuwen schreef voor het prestatietrio De Meiden van Hallal. En de dames waren niet heel gecharmeerd van dat nummer. Want zij hadden het gevoel dat ze op een seksuele manier beledigd werden. Nou, Hans Teeuwe, die dacht hier heel anders over. En ik dacht, ik ga dat er toch even bij pakken. Want als we het hebben over vrijheid, dan moeten we het ook hebben over... vrijheid van meningsuiting. Wat kan je zeggen en wat kan je niet zeggen? Nou, Hans Theo zong de dames toe. En zij waren dan daar weer heel boos over. Ik ga je gewoon alles laten horen. En dan vel jij zelf je oordeel. Luister. Christen, honden, geiten, uiter, ziet er een door mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses uit, ik zal. Voor straf me laten pijpen door de meiden van Halle, Waarom heeft ze ons beledigd? Jij ja, vond het grappig. Ja? Wat voelden ja. we daar grappig aan? Nou, ik vond het leuk om, omdat jullie zo kuis zijn om jullie dat in een seksuele context te noemen. Dat vond u grappig. Ja, vond het grappig. En als het dat oh. ook nog rijmt, dan is het natuurlijk kat en bak. Hebben er veel mensen om moeten lachen? Hè? Ja. Waarom beledigt u zoveel? Ik beledig helemaal niet veel. Ontzettend maar grappig. veel. Je, wie dan nog meer? Je we beledigen ons al? bijvoorbeeld. Ja, nou, dat is toch niet zoveel? Dan en heel je... veel godsdiensten. En jullie hebben steun naar elkaar. Dus ja, maar ons ook heel veel werken. godsdiensten. Waarom ja. doet u dat? Nou ja, omdat ik dat grappig vind. Omdat ik alles wat enigs heeft, heeft namelijk ook een van macht. En macht corrumpeert altijd. Het moet geridiculiseerd kunnen worden. Als het niet meer kan... dan krijg je de enge toestanden, een dictatuur maar meneer Theo, of zoiets. U bent waarom een... moet dat gebeuren? U kunt het op vierkant ontkennen, maar u kunt niet zeggen... dat u dat niet doet op het podium. Ja, maar ik heb net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirock werd getoond. Ik heb allemaal dat soort... Ja, dat dus is dan ook heel u... erg beledigend. Dus als u dat beledigd vindt... Uh, het hebben... valt er de helft, nog om te lachen. We hebben het over een, een westerse beschaving, hè, ja. die superieur is. Maar met beledigen of met uitschelden, want dat doet u ook heel vaak, ja. hè. Dat, dat, dat uitschelden? Is toch geen ja? Even ja? Even nou, U, u heeft bepaalde, ja, bepaalde woorden gebruikt die ik niet in een hond wil nemen, maar we gaan even door het uitschelden. In een mond nemen is ook een leuke... <lacht> <lacht> maar, um, uh, maar ik scheld niet zomaar uit, ik maak grappen. En ja, soms keren... zijn dat grappen die, uh, over dingen, want juist ook uh, onderwerpen... die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk. Die zijn ja. spannend. Daar zit spanning. En als, als cabaretier werk je daarmee, juist. Anders moet je het hele uh, genre cabaret of satire afschaffen. Okay. Uh. Verhitte discussie tussen Hans Tewen en de meiden van Halal. En ik heb dat fragment even bijgepakt, omdat we hebben het over vrijheid... we hebben het over liefde, seks en relaties, elke zaterdagnacht in deze show... En ik wil nog heel even het volgende opwerpen, want mag je vrij zijn om grappen die iets van seksueel getint zijn over een ander te maken? Of liggen daar ook, zitten daar ook bepaalde grenzen in of op? Met wie ben je het eens? Ben je het eens met de meiden van hallo, Of ben je het eens met Hans Steeuwen? Ik wil het ontzettend graag van je horen. En dan ook vooral waarom je het dan eens bent met uh, een van deze twee, eigenlijk vier die meiden van alles met z'n drieën, natuurlijk. 0800 1121 voor je mening. Mailen naar lust.bnn.nl. Ik heb even een van mijn favoriete plaatjes erbij gepakt. Pas wel een beetje bij het thema van wat we net hoorden. Robin, handel me. Yeah, in papers a cool bar and I hear you get fought with every waitress yeah I saw you on a poster your song is the bomb but you're outrageous Sure, I see you live in large with your crib and your cars and that's just great but let me tell you how it be you won't get with this you see cause you Yeah, You make your big move and I see And I used to be rejected yeah. You're making that call to your guy And I'm sure you're well connected yeah. Judging from the line you just passed You are well known and respected yeah. When me and my girls Come anticipate something you directed yeah. Let me tell you how it be You won't get with this you see Cause you can't handle me to fly in your ride Vannacht in Lust hebben we het over vrijheid. En uh, eigenlijk is dat een soort luxe, hè? dat je vrij kan zijn in het leven. Maar het kan ook zijn dat iets wat begint als vrijheid... iets wat begint als ruimte, omslaat in helemaal iets anders. En volgens mij heb ik zo een mailtje te pakken voor Wil, onze seksoloog. Wil, goedenacht. Goedenacht. Ik heb best wel een stevig mailtje te pakken van Linda, 23 jaar. Uh -huh. Goeienacht, Srijda en Wil. Ik zit al sinds begin dit jaar niet lekker in mijn vel. Ik irriteer me aan alles, ben vaak moe en heb last van vreedbuien. Ik dacht dat het wel over zou gaan en dat het gewoon een winterdipje was... maar het blijft maar en het gaat niet weg. Ik heb het gevoel dat het alleen maar erger en erger wordt. Nu eet ik juist heel weinig omdat ik geen honger heb. Ik kan vaak bijna niet slapen, maar ik heb ook periodes... waarin ik zo'n 12, 13 uur per dag slaap. Ik irriteer me aan alles en dan vooral aan mensen die me aanspreken. Ik heb geen zin om te praten en als iemand me iets vraagt... geef ik een kort en bokkig antwoord. Ik voel mezelf nutteloos en ik heb helemaal geen zin om sociale dingen te doen. Want het lijkt alsof het leven een soort wedstrijdje is... waar iedereen aan meedoet, terwijl ik toekijk vanaf de zijlijn of zoiets. Als ik uit bed kom en ik ben nog steeds een beetje moe... dan ga ik meestal mijn bed weer in en dan kan ik er de hele dag liggen. Ik merk ook dat ik huil om de kleinste dingen... En mijn vrienden en de mensen om me heen begrijpen het niet, want ze zien me veranderen van een vrolijk lief meisje in een teruggetrokken en een beetje een depressiever kind. Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe komt het dat ik me opeens zo voel en belangrijker? Wat moet ik doen om weer tussen haakjes normaal te worden? Groetjes Linda. Ik vind het heftig. Nou, ja, ik ook. Ja. Wel heel eerlijk. Dus Li ja. uh, Linda, echt dank dat je zo eerlijk je gevoelens op papier hebt gezet. Ja. Maar het vindt hem ook een hele moeilijke voor jou. Meestal als ik een mailtje zie, dan kan ik me wel voorstellen van wat ga je zeggen ongeveer wil. Mm -hmm. En dan nuanceer je dat en dan zeg je altijd weer dingen die ik niet weet. Maar mm -hmm. hier krijg ik ook een beetje zelf dat oh mijn god nutteloos gevoel. Wat, wat, wat moet hier eigenlijk dan mee gebeuren? Ja. Nou ja, eigenlijk hoef ik daar niet zo heel erg veel... Ja, dat doe ik. Ik zal er wel het een en ander over zeggen. Maar dat doet ze eigenlijk zelf al. Ja. Zelf zegt ze al van ja, ik, ik, wat ik zie bij mezelf... En dat vind ik van haar wel heel goed hoor. Ze, ze somt het allemaal goed op. Ze kan precies de symptomen benoemen. waar ze last van heeft. En dat betekent dat ze de ene keer veel slaapt, de andere keer weinig slaapt. De ene keer veel eet en de andere keer weinig eet. De stemming is erg, uh, nou ja, zeg maar, somber. Uh, ja. En um, ze ziet het leven ook een beetje als op een afstandje. En ze is ook bij vlagen heel verdrietig en heeft nergens zin in. Nou, kortom, en ze noemt het woord zelf al. He, van ze was eerder vrolijk. En nu zegt ze van ja eigenlijk ben ik er nu een, een beetje een soort depressief meisje geworden. Ja. En, uh, en dat is ook waar, waar ik aan denk. Ik, uh, ik zie natuurlijk veel uh, mensen met een depressie. En um, om, om er echt een depressie van te maken. Dat, uh, om die diagnose te stellen zal ze naar de huisarts moeten. Want de, dat, uh, dat moet toch uh, he, door iemand gesteld worden die haar ook echt ziet. Maar ze heeft al een heleboel symptomen opgenoemd. Het rijtje wat ik net noemde. Die echt passen bij een depressie. Nutteloos voelen, echt nergens zin ja. in hebben. Ja. Alleen maar een ja. beetje hebben... je leven aanschouwen in plaats van dat je ja. hem ook echt meemaakt. We hebben allemaal wel eens een periode waarin je je even niet zo lekker voelt. Hè. Een paar dagen waarin je een beetje oh, dat. Uh, denk van nou laat mij maar lekker in bed blijven. Uh, dat is in de, in de range normaal. Uh, maar, maar dit, uh, uh, omdat dit al zo'n lange tijd in sinds begin van het jaar. Dus dat is zeg maar januari. Nou dan is het een maand of vijf. Ja, dat, dat klinkt als een, uh, een, een depressieve periode. Ja. En um, als je dan vraagt van, ja, wat moet ik hier aan doen? Hè, dan is de eerste stap uh, naar de huisarts. Want een depressie kun je het beste behandelen... door middel van uh, praten en pillen. En um, nou zijn pillen uh, antidepressiva bedoel ik dan? Ja, ik word meteen ja. als je dat zegt... Ja. Ik weet niet hoe dat komt misschien. weet jij. Als jij zegt pillen antidepressiva... krijg ik meteen een soort rilling. denk ik, oh nee, ja. vind ik heel oh. heftig toch of zo? Ja. Ja, is het misschien ook wel. Uh, ik ben zelf ook helemaal niet zo uh, voor pillen. Maar als je echt zo beroerd voelt... en uh, het allererste is, dat staat niet in haar rijtje... maar het zou maar zo ook kunnen voorkomen... dat ze ook ja, het leven eigenlijk niet meer zo ziet zitten. Mm -hmm. en dan komen er dat soort gedachten ook nog bij. Ja, en dat is toch heel ernstig. Ik bedoel, je moet even een duwtje in de rug krijgen... waardoor je weer uh, op, op de goede rit komt te staan. Want een depressie gaat altijd weer over. Is dat Alleen zo? Alleen door... Ja, ja. Dus altijd, er zit altijd een kop in de staart aan. He, dus het gaat altijd weer over. Alleen je kunt het zelf wel een beetje bewerkstelligen... dat het wat eerder overgaat door uh, hulp te zoeken. En bijvoorbeeld ook door pillen. Want wat pillen doen, uh, antidepressiva bevatten een stofje... Uh, wat ervoor zorgt he, dat, uh, dat stofje heb je niet op dit moment. Dat heeft zij niet. En uh, dat wordt dan aangemaakt. Is dat endorfine? Ja, het is serotonine. Maar, maar, ja. maar goed, het is een heel ingewikkeld uh, verhaal. Uh, maar het komt er in ieder geval op neer dat je een stofje wat je niet hebt... dat je dat door die antidepressiva weer nu aan gaat krijgt. Maar wil, uh, wat ik niet begrijp... niet verbeterd. En waarvan ik denk dat veel uh, luisteraars uh, het zich ook afvragen... is het volgende. Mm. Ik heb het idee dat uh, juist in een tijd waarin er het best wel goed gaat... in bijvoorbeeld Nederland, in het Westen... De, het lijkt alsof de bomen tot de hemel rijken. Oh, je kan alles worden wat je wil. En weet ik veel wat. Dat depressie bijna als een soort luxeprobleem wordt gezien. Van goh, in, in Afrika hebben ze geen eten. En daar hebben ze problemen. Of in Irak is er oorlog. Ik denk dat er heel veel mensen... Ik, ik hoor dat ook om me heen. Uh -huh. Meestal wat oudere mensen die zeggen van, uh, goh, dat depressie, dat is een soort bedachte ziekte. Ja, dan je moet gewoon uh, geen tijd voor. Wat ja. zeg je? Ja, ja. Daar wij vroeger geen tijd voor. Nee, precies. Je moet gewoon opstaan hey, je moet gewoon maar maken er iets van. Maar, maar, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. En, en uh, als dan uh, de achterliggende gedachte zou zijn... Van dat het bestond vroeger niet... nou, dat, dat, dat, daar ben ik het helemaal niet mee eens... want vroeger bestond het ook wel. Alleen mensen gingen er heel anders mee om. Kijk, nu hebben we de mogelijkheden om hulp te gaan zoeken... en om inderdaad daar een pilletje voor te nemen. En antidepressiva daar moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Hè, want uh, pillen moet je niet gauw nemen. Maar die, die nieuwe, die SSRI's... die zijn, best, uh, ja, zijn in die zin best, uh, best gunstig... en helemaal niet verslavend. Ja, dus die mogelijkheden oké, okay, dat heb je. En die had je natuurlijk vroeger niet. En nu ja. in Afrika hebben ze dat ook nog niet. Ja En als je bezig bent met, uh, met je primaire levensbehoeften... Ja, dan sta je niet zo stil bij, uh, bij je stemming. Nee, nee maar, maar ik ben ervan overtuigd... dat het daar natuurlijk net zoveel voor eh, komt. Dus, uh, Hoe komt het? Hoe beland je in een depressie? Wat, ja, wat, zijn, nou... um, wat zijn redenen om... Ja die, ja, die zijn divers. Die kunnen zowel uh, uh, psychisch zijn. Hè, dus uh, dat kan een beetje in je aard zitten. Uh, sommige mensen hebben wat meer aanleg om depressief te worden. En, uh, maar kunnen ook komen vanuit uh, ja, bijvoorbeeld omstandigheden. Dat, dat haal ik er bij haar ook niet uit. Maar er, ja, bijvoorbeeld een breuk van een relatie of ander werk... of uh, het verlies van een ouder of, of weet ik het, wat voor dingen. Wat er ook voor kan zorgen dat, uh, dat je depressief wordt. En ja, en, en een heleboel valt ook gewoon binnen de categorie uh, shit happens. Uh, zo van, uh, ja, de een heeft dat wel en de, en de ander heeft dat niet. Is het erfelijk? Is het als je ja, ouders hebt die... Ja, ik denk die, wel dat bepaalde, uh, bepaalde uh, persoonlijkheden en, en dan, uh, als je een, een beetje ja wat, wat sombere inslag hebt, dat je eerder uh, kans maakt op het krijgen van een depressie. Oké. Okay. Ja. En ja. jij zegt de eerste stap voor Linda is naar de huisarts stappen. Ja, zou ik zeker doen. Want dit duurt nu heel lang. En als ik hoor dat het hè, en het eten en het slapen en haar stemming beïnvloedt, ja, dat hou je gewoon niet lang vol. Dat moet je niet doen. Dus uh, en je kunt met je huisarts dit bespreken. En uh, die kan je inderdaad doorverwijzen naar uh, een psycholoog. En die kan kijken van, uh, nou, misschien zijn er antidepressiva... die, uh, die bij jou uh, klachten aansluiten. En uh, nou, misschien dat dat dat helpt. Oké, okay. ja. duidelijk verhaal. Ja, ja. maar ik ben het inderdaad bent met dat je, je eens. Dit, uh... Het is een heftig uh, gebeuren. Ja. Maar ik ben ja. heel blij dat, uh, dat uh, ook deze heftige mailtjes... Uh, gewoon behandeld kunnen worden ja. door jou bij ons. Nou, ik vind van haar... Ook goed dat ze hiermee komt. Ja. Want dat is vaak wat depressieve mensen niet doen. He, die blijven maar uh, ja, uh, binnen, als het ware. En, en die komen er niet mee naar buiten. En dat moet je wel doen. Je moet wel hulp zoeken. En dat is vaak heel lastig om depressieve mensen zo ver te krijgen. Van, oké, uh, ga eruit en ga hulp zoeken. Ja. nou, bij deze heeft ze de eerste stap afgezet. Linda, dank ja. voor het sturen van je mail. Wil, dank voor het reageren. En wij bellen ja, ja. elkaar volgende week. Goed zo. Oké. Okay. Lust is voor jou voor de luisteraar. En uh, ik hoop dat jullie me mailtjes kunnen blijven sturen... over van alles aan vragen, dingen waar jullie mee zitten. Ik bel Wil voor je op. En uh, ik denk na een gesprekje met Wil... Um, zijn we iets dichter bij een antwoord of een oplossing. Mailen naar lust.bnn.nl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 tijd voor liefde. Dus ik wil dat je mij belt voor de liefdesplaat. Die ene plaat, dat ene nummertje dat je wil opdragen aan een de liefde van je leven. 0800 -1211. Kom met mooie verhalen. En die plaat die is voor jou. Nogmaals, het is tijd voor de liefde. Het is tijd voor Joris en de liefde. Onze eigen romanticus gaat elke week op pad. En altijd vindt hij een verhaal in teken van El Amor, de liefde. En ook deze week lukt het hem weer. Luister maar. Liefde. Dan denk ik eigenlijk gewoon aan dat uh, mensen hetzelfde voor een ander doen... als wat ze ook voor zichzelf zouden doen. Dus gewoon zo goed mogelijk voor elkaar omgaan... met een bepaald hormonaal gevoel of zo van binnen. Ik weet het niet. Ik dacht dat je iets heel idealistisch ging zeggen. Ja, ook dat zeg maar. Ik denk dat, ik denk dat het een beetje, een beetje van twee is. Ik bedoel, want je hebt liefde gewoon van man op vrouw bijvoorbeeld. Of vrouw, vrouw, man op man. Ja, liefde. Ook gewoon iets, iets, iets goed willen doen met een bepaald ja, emotioneel gevoel. Maar ik, weet, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Ben jij verliefd? Nee. Dat is nu even over. Ja, tijdje. Dus dat uh, nu, nu niet meer. Nee. En je leeft nu in vrijheid even? Uh, ja, voorlopig wel. Ja. En het valt me eigenlijk wel prima. Dus dat is wel mooi. Wat was er dan mis met je vorige relatie? Het werkte niet, want de liefde was over. Dus als op zo'n moment dan kan je nog kijken of er nog vriendschap over is. En als het moeilijk gaat, ja, dan, dan werkt het helaas niet meer. Van jou of van zijn kant? Van mijn kant. Dus dat vond hij niet zo leuk. Hoe lang hebben jullie wat met elkaar gehad? Uh, ja, dat is een lastig verhaal. Eerst een half jaar en toen nog een keer negen maanden. Met aanklooien en zo erbij, zoals dat tegenwoordig gaat natuurlijk. Maar goed, dus je hebt eerst een half jaar wat met hem gehad en toen is het even uit. Was je toen ook al eigenlijk al een beetje zoiets van, nou is dit het wel? Uh, nou, toen kwamen we erachter dat we misschien dus toch weer wel bij elkaar pasten. Want ja, het is eerst uitgegaan wegens problemen. En uh, later ging, dacht ik dat het weer goed ging en dat had hij ook. Tom heeft het uit, uitgeprobeerd, maar het was hem helaas niet. Dus. Wat voor problemen hadden jullie dan? Ik ben een beetje te losbandig. Ja, echt waar? Ja, en daar nou had hij een beetje moeite mee. Dus, uh, dat was eerst was het het andersom. Dat ik wat rustig was en dat hij meer deed dan dat ik kon. En toen zijn we dus veranderd. Dus naar elkaar toe veranderd. Zo erg dat ik te losbandig was. En hij te rustig. Dus op die manier. Ik ben nogal van het harde feesten, festivals afgaan en dergelijke. En daar was hij helemaal niet van. Dus dat ik meer tijd aan het feesten was. Op meer momenten aan het feesten was dan dat ik bij hem was. Dus daarom botst het gewoon te vaak. In één keer werd hij een soort huisvadertje. Ja. jij was eerst een huismoedertje? Ongeveer qua, qua gedrag kan je het misschien wel zo zien. Ja, eerst ik en toen hij, ja, dat klopt. Ja. Het was moeilijk voor je om het uit te maken? Ja, ja het, was wel, het, was, het was mijn allerbeste vriend. Dus die raak je dan ook uit. Dus dat vond ik heel moeilijk. Maar je hebt geen contact meer met hem? Uh, heel af toe dat ik hem nog tegenkom. Maar hij woonde ook, ook, uh, ook niet meer in Utrecht waar ik nu woon. Hij woont ergens uh, brede Utrecht. Dus... Ik kom hem eigenlijk ook helemaal niet, helemaal niet meer tegen, dus dat is eigenlijk wel beter zo, denk ik. Miss je hem soms? Als vriend wel. Ja? Ja, want we waren wel echt gewoon peppy en Kokkie, Jippie en Janneke, nou, Marlies en Rens, maar. Dus dat was wel heel erg leuk. En nu ben je aan het genieten van je vrijheid? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, een vriendje is natuurlijk altijd leuk, maar je hebt toch een lange relatie gehad. Niet dat je gewoon helemaal rond hoeft te gaan sletten en met andere mannen dingen hoeft te gaan doen. Het is gewoon fijn dat je die vrijheid hebt en als een keer een prins op een wit paard voorbij komt, dan, euh, dan, dan doe ik best wel mijn deur open. Maar voorlopig is daar nog helemaal geen sprake van. Maar ja, je weet in ieder geval al wel waar hij aan moet voldoen. Ja, hij moet van feest houden. Hij moet van feest houden. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat is eigenlijk wel een beetje het belangrijkste. Nou, dat is, is zeker niet het belangrijkste. Ik, gewoon, gewoon, gewoon een lieve man, een lieve kerel, betrouwbaar, humor. Een beetje de standaardpraatjes die elke vrouw ongeveer zegt. En daarvoor, daarbij komt voor mij bij dat het een festivalganger is. Want dat is toch wel echt mijn ding. Maar heb je dan af en toe wel nu eens een relatie? Je hebt altijd wel iemand volgens mij waar je wel mee aan het praten of aan het sms'en bent. En dat heb ik nu ook wel zoiets ongeveer. Maar het is, het is geen relatie te noemen en dat willen we ook allebei niet. Meer je... voor de fun? Meer voor de fun, ja, precies. En dat vind je op dit ogenblik ook gewoon echt wel makkelijk? Uh, ja, eigenlijk wel. Omdat ik gewoon nog steeds gewoon druk ben met gewoon lekker uitgaan. Dat je gewoon toch je ding kan blijven doen. Elkaar af en toe ziet, maar geen enkele verplichting hebt naar. Cartoon. En dat is heel erg prettig, nu. En dan de echte liefde die komt later wel? Die komt later als ik serieus ben. Ja, en dat ben je nu nog niet. Dat ben ik in. helemaal niet. You don't have to really know me. Do you really want to get to know me? Unicorns of dioces in the middle of the day. These are cold words we claim unto. Still the moon rides high.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 Het is heerlijk om me elke zaterdagnacht te mogen onderdompelen... in onderwerpen die alles te maken hebben met liefdesrelaties en seks. En een van mijn favoriete momenten uit de show is eigenlijk nu aangebroken. Het moment waarin we de liefde ja, op een uh, voetstuk zetten. Met de liefdesplaat. Meertje, goeienacht. Goeienacht, uh, Zrijda. Meertje, ah, ja. je hebt een prachtig verhaal mee. over de liefdeschuinstreepje <lacht> de lust. En daar hoort een nummer bij. Ja, daar hoort zeker een nummer bij. Ik heb uh, uh, thuis in mijn reis een Laos, ontzettend knappe man ontmoet. Zo'n hele grote, donkere man met echt een enorme bos krullen. En uh, ik kwam er hele dag tegen en s'avonds zag ik hem weer. Het was een uh, feestje aan een, uh, aan een rivier in de jungle en het regende keihard. En ik zag hem daar staan en op dat moment werd er een nummer gedraaid. The Killers, When You Were Young. En ik liep naar hem toe en we hebben alleen maar gezoend en... Wow, ja, dat moment vergeet ik nooit meer. En daarom zou ik heel graag nog een keer de Killers willen horen met uh, When You Were Young. Ik ga hem zo voor je draaien, maar allereerst, je was uh, op reis. Was je op vakantie of was je voor ja, je werk weg? Ik was, uh, ik was een paar maanden aan het backpacken dek oh. door, uh, door heel Azië heen. En op dat moment was ik dus in Laos. En je zag hem en je dacht, maar goed, je hebt de hele avond zoenen. Ja. Is dat nog iets geworden? Is het een lange afstandsrelatie geworden? Is er meer gebeurd? Nou, dat He? is zeker meer gebeurd. Oké. Okay. Dat was zeker, dat was, was echt geweldig. Maar ja, daarna echt nooit meer iets van gehoord, nooit meer gezien. En ook eigenlijk helemaal niet, ik wist de naam niet eens, dat was best waar. Oh wow. Maar, uh, dus de liefdesplaat ja, is deze week echt een lustplaat. Moet het is ook, ook Een kunnen, lustplaat, ja. Lust ook onderdeel van de liefde. Soor, ja, toch? Een soort The Evil Twin Brother. Okay. <laughs> Alleen dan niet zo evil. De killers wil jij horen? Absoluut, ja, heel graag. En nou, die ga ik voor je draaien, Meerte. Op die man met uw enorme bos krullen zonder naam. Deze is voor jou. Voor jullie. Dank je wel. gezongen hier in de studio. Wat een prachtige kopstem heb jij, Luc. Dank je. Heel hoog. Ja, ik doe mijn best. Ja. <hums> Luc, hoe is het met je? Ja, goed. Ja. Hey, is dat een soort achtergrond dingetje? Alsof je in een soort café zit. Ja, met, ik merk het inderdaad. Met ja. heel veel mensen die kletsen of, of, of doen... oh, nee. Oh. Dat doe ik niet. Nee, dat ben jij. Ik heb zeg maar virtueel geknipt met mijn vingers. <hums> en, uh... Ineens zitten we in een kroeg. Een sfeertje. Ja. Mooi hoor. Hoe is het nou, weet je? Nou, nee. goed. <laughs> Heb je een gekke uitzending gehad? Nee, we hebben hartstikke leuke uitzending okay. gehad. Over vrijheid. Vrijheid binnen relaties en vrij, je vrij voelen in en met je lijf. Oké. Okay. Ben jij wel eens naar een uh, nudiste camping geweest, Luke? Tuurlijk. Nee, nee, ben ik nog nooit <laughs> geweest. Wel naar een uh, spa. Oké. Okay. Ja. En dan ben je ook toch naaktig ja, met ben anderen. ben je ook naaktig. Nou, ik moet dat, ja, ja. ja saunaatje. Je had me wel verteld dat je ook wel eens de sauna doet. Nee, nee, nee dat was de eerste keer toen uh, de spa. Dus ja, er zat de sauna bij in ook en zo. Dus, uh, o, uh, hoe was dat om nakend ja, te zijn? Ik vond het echt relaxed. Ja? ja, ja. Dus er schuilt toch een soort naturistje in je? Nou, ik vond op zich maakt het niet... Uh, uh, um, nou ja, nee, dat, dat weet ik niet. Maar ik snap wel, want er zijn daar ook bij die spa, waren uh, eens in de maand ook uh, badkledingdagen. Nou, dat vind ik, zou ik echt heel stom vinden, want dat hoort er niet bij. Zeg maar. Je gaat naar de sauna, dus dan doe je dat doe je nou eenmaal na. Dat hoort nou eenmaal. Dus, uh, dus ik vond het heel relaxed. Uh, maar mijn vriendin vond het iets minder relaxed. Die kon er niet echt ontspannen. Dus nee? die vond het alweer. Ja. Nee, hoe kwam het? Heb ze je dat verteld? Nou, dat, ja, ze vond het gewoon niet zo prettig eigenlijk. En ze was er wel aan gewend op een gegeven moment. Want dat is heel snel, hè. Dat je, je loopt er dan rond en dan is het een minuutje een beetje gek... en daarna denk je, nou het zal wel. En, uh, maar zij kon er niet heel erg aan wennen. Nee? Nee. Dus dat wordt van. geen tweede tripje met z'n tweetjes? Nee, ja. We hebben het laatst nog een keer over gehad of we dat nog een keertje moeten doen. En ik zei: van joh, dat is leuk als je toch. Want zij wilde graag nog eens een keertje naar een sauna of zo. Of, of een of andere gezichtsbehandeling. En dan kan daar dan. Dus toen zei ik ook, nou, dan gaan we toch meteen daar weer naartoe. Ja. Maar dat wilden ze misschien toch wel. Maar ja. Dus ja, het is nog even de vraag. Even. Ja. Ik vind nu dit muziekje heel raar ons ja, Mag je uit, lieve, lieve, lieve producer? Ja. Ik weet niet, maar het is heel zwijmelig. Ik merk dat ik toch anders naar je zit te luisteren Ja, snap dan. ik wel. Ja, ja. Met, met van die puppy-ogen. Ja, ik doe thuis ook altijd heb ik altijd een achtergrondmuziekje. <laughs> voor als ik gewoon door het leven ga. Als je gewoon iets vertelt. <laughs> Oké, okay, jij dan weet je wat ik heb. Ik heb die ontzettend grote windmachine die Beyoncé zeg maar op haar podium heeft. Die heb ik ook oh, in okay. ja, ja, fijn. Als ik sta te koken, zo. Even zijn hand Ja, heel sexy. Ja, leuk. Hé, hey, Luc, we hadden het over um, vrijheid binnen je relatie. Ja. En waar je grenzen liggen. Ja. En nu uh, vertelde producer Anne in Geuren en Kleuren dat ze um, laatst eigenlijk op Koninginnacht met haar uh, vriendin. Want ze is lesbisch. Ja. Um, een, uh, een kwartetje heeft gevormd met een ander lesbisch stijl. Ja. Dat, dat ontstond. Ik had het gehoord. Ja, en met jouw velen. Er werd veel op gereageerd ook. Ja. Maar dat snap je ook ja. wel. En dat vind ik dan een ultiem voorbeeld van uh, een heel vrije relatie. Want eigenlijk ga je samen vreemd als je. Is het vreemd gaan? Ja, ja. Als je ja. Is, is, Dan is het geen vreemd gaan meer natuurlijk. Nou ja, laten we zeggen dat vreemd gaan dan even zeg maar seksbedrijven buiten de relatie. Ja. Maar dan doe je het samen als soort avontuur. Ja. Dus dan doe je het eigenlijk weer binnen de relatie. Dan hoort dat bij je relatie. Ja, maar je zoekt het wel buitenshuis. Ja, ja, ja. ja ik snap wat je bedoelt. Dus, ja, dus ja. Dat, was, dat, was, dat was behoorlijk vrij. Ja. Heb jij ooit zo'n avontuur beleefd samen met je meisje? Wat denk je? Ik, ik vermoed van niet. Maar, maar de journalistiek gebied bij is je toch ja, heel te Heel goed. Nee, ja, dat vind ik sympathiek van je. Maar in Elke graad... week weer. Ja. Ik probeer zo hard. Ja. Sterker nog, ik was vroeger echt. Toen, toen zei ik altijd al van. Ja, als, je met, uh, uh, uh, als jij met iemand anders zou zoenen. dan uh, zou, ik al, zou ik al wel uitmaken. En zo. En zei ze toen ook. Ja, uh, doe je toch niet. En, uh, <laughs> <laughs> wat ook zo is. Maar, uh, maar dat heb ik niet meer. Dat, dat, dat heb ik niet meer. Als de, uh, want dat kan wel gebeuren, denk ik dan. Dat bedoel, jij, ja, God, als je een drankje te veel op hebt, dat kan wel. Maar, uh, maar je hoort er niet blij van. Ik zou er niet blijven worden. Ja. Maar ook niet. Ik zou, er niet, ik zou er ook niet heel. Ik, zou ook niet, ik bedoel, dat ik, het blijft niet in mijn achterhoofd plakken of zo. Ik stap er ook wel overheen dan. Ja, dat denk ik ook wel. Ik had het ook eerder over zoenen. Dat, dat, dat kan inderdaad. Dan heb je te veel gedronken. Ik zou er wel. Maar dat, ik kom er dus achter de laatste tijd. Ik heb dus een briljant groot ego. En daar hoort dus best wel veel jaloezie bij. Kom ik ook de laatste tijd pas achter. Ja. Echt iets van de laatste tijd. Ik zou wel twee dagen stampvoeterig narig zijn. Dan, ja, toch? Als mijn verkeering met iemand anders had geschoen. Ja, omdat het toch... Uh, het, is toch ja, het is toch een beetje vervelend. Zo, je, de, je denkt van, ja, dat, dat hoort bij, bij mij. En dan, uh, ja, maar ja. terwijl we erover zitten te praten... en dat vind ik dus moeilijk, denk ik... ik want ik wil eigenlijk diep in mijn hart zo'n soort hippie zijn... die tegen iedereen waarvan ze houdt zegt... Ga ja, en beleef dingen en kom dan terug en vertel het mij. Ja. Maar, maar de realiteit is, is, is, is dat ik, dat ik toch, um, nou ja, toch wat jaloers ben dan ik uh, ja. graag het gewenst. Ja. En misschien zelfs, en ik durf het haast niet te zeggen als en presentatrice misschien toch wat traditioneler dan ik, uh, dan ik had bedacht. Want ik hoorde je tegen Anne zeggen dat je je ineens heel erg... Uh, uh, ja, nou, Suf. Heel vond. ja. Ja. Ik denk, na vijf seizoenen spuiten het een Mag je toch verwachten dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je. Maar blijkbaar niet. Nee, maar vind je dat dan vervelend dat je, dat dan, dat je dan toch uh, wat traditioneler bent? Want dat ben je nee. dan ook blijkbaar kennelijk. Ja, nee, nee, dat vind ik niet vervelend. Maar ik denk dat het ook uitmaakt: kijk, ik ben nu, ik ben nu een soort pas verliefd. Ja. En dan, en dan. Ik denk dat het anders is. Jij hebt al wat langere relatie. Ja. En net is dat jij zei: oh, als je met iemand zoent, dan is het uit. Zij het je vriendin, ja. waarschijnlijk iets aan het begin van ja. de relatie. Ja. Dat komt omdat je nog zo blind verliefd op elkaar bent. En, dat, en ik denk dat, dat niet dat dat wegzakt. Maar ik denk dat je gewoon even een soort wat realistischer wordt na een ja. paar jaar. toch Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik zou nu niet... Ik bedoel, we hebben nu zes en een half jaar bijna. Zes. Ja, zes jaar, een paar maanden. Maar dan ga je natuurlijk niet... Omdat iemand prochtelijk een keertje met iemand anders zoent... Ga je het niet meteen uitmaken natuurlijk. Nee, dat dat zal wel een beetje raar, raar zijn. Beetje... En ook nou ja. heel dom voor de hypotheek. gewoon dus, uh... <laughs> Precies. Uiteindelijk <laughs> komt alles neer op de hypotheek. Ja, precies. Dat het romantisch ja. leven. Ik ben een beetje jaloers op ja, jou. Heel romantisch. Luc, waar ga je het over hebben. Ik, ik wil het, ja, de, de aanleiding is, is wat minder leuk. Er is, er is uh, uh, iemand overleden na aanleiding van een slaapwandeler. Die is gaan slaapwandelen. En uh, is toen echt vanaf gevallen. En, uh, en uh, ja, dat is een beetje vervelend. Mm. Maar toen dacht ik, ja, ik vind het wel interessant om eens die slaapwandelverhalen te horen. Wat, wat doe je in je slaap? Ben je wel oorsprongelijk wakker geworden ineens? En dat je dacht van, heetje, ik ben ineens in de woonkamer. Of ergens ja, buiten ja. of midden in de stad. of ja, de gekke plekken waar je ineens wakker wordt uh, uh, na slaapwandelen. Of dat je misschien uh, ruzie hebt gemaakt. Uh, of met iemand perkelijk hebt gezoend. Terwijl je aan de slaapwandel was, dat kan natuurlijk Wat een meer. goed nieuw excuuswerpje je op. <laughs> ja, precies. Ja. ja, maar ik was een schatje, ik was aan het slaapwandelen. Nou ja, er zijn wel eens verhalen geweest van iemand die had uh, iemand anders vermoord in zijn slaap. En uh, die is toen niet per se vrijgesproken, maar ook niet veroordeeld voor uh, moord. Omdat die. Uh, uh, niet kon echt dan natuurlijk ook aantonen dat hij uh, aan het slaapwandelen was. Maar hij had dat wel echt. Niet echt bewust, ja, hè? Ja. In mijn slaap heb ik dat gedaan, zei hij. Oh. Ja, gek verhaal, oh. ja. nou, Maar mag ik dan in het laatste restje lust nog iets opgooien... wat dan precies de overgang zal zijn tussen jou en mijn show? Ja. Ik hoorde dus van een goede vriend van mij... die zegt, ja, ik heb ook last als ik slaap. Ik heb er last van dat ik dan een soort seks heb. Ik zo, nee... nee. En hij zegt, ja, het is echt een aandoening. En ik heb mijn vriendin ermee aangestoken. En het heet seksamnia. Dus insomnia betekent slapeloosheid. Ja. Seksamnia betekent dat je dus in je slaap seks hebt. Met elkaar ook? Met elkaar hebben zij dat. Huh? Dat is en het Ik zeg, gast, je zit met te fucken. Ja. Hij zegt, dat is echt een probleem. En ik zag, en soms als ik hem zie, dan is hij ook heel moe. En dan moet ik vragen, was het weer zo'n feest? En dan zegt hij, ja... En ik heb helemaal niet geslapen. En dan heeft hij echt wal onder zijn ogen. Maar daar, hij, daar weet hij dan niks meer van. Weinig. Nou ja, wat een raar verhaal. Het is, maar gooi het in de eten, ja. Luc. Dat ik geef ga, ik je dan als cadeau. Als het uh, NOS filter het hier toelaat, ga ik even googelen. <laughs> ja, probeer het maar even. Ja, Goed, zo meteen eens over slaapvallen. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Ja, ik vind bellen. En als je een seksomnia, als je dat hebt of bent, ook bellen. Ja is leuk voor volgende week. Ja, niet dat je daar dan veel over kan <laughs> vertellen. Want je weet er allemaal niet. Nee, nee. Maar maar deel gewoon ja, share. 800 112. Lach. Radio 1 1 1, 1 Lust.